Aloha Radio. Aloha Radio. Voor jou. Met de lekkerste muziekkeuze. www.aloaradio.nl Luisteraartjes, uh, welkom bij Aloha Radio, dit is de podcast van zondag 11 oktober 2020 en we gaan uh, Jacco uh, erbij slepen, bij zijn haren, ja, oké, okay, we gaan eens dus even kijken of we hem kunnen bereiken, uh, ja, wat was het ook weer? Tegenwoordig moet je bij elke keer dat je op uh, Skype komt uh, je wachtwoord invoeren. Dus het kan niet meer zo zijn dat je gelijk kan inloggen. Je moet je wachtwoord elke keer invoeren. Oh, ja, wat lastig. Nou, dat, dat gaan we ook doen, hè. Ja, oh, wacht even. Jeetje, wat een gedoe allemaal. Oké, okay, nou we gaan Jacko erbij halen. Eens even kijken of hij opneemt. Ja, we zullen zien. Maar wat zeg. Hè? <laughs> nou goed, dan gaan we gewoon weer muziekje luisteren. Hè. We kijken of we Jacco straks nog kunnen bereiken. Dan gaan we weer lekker, nou, lekker muziekje luisteren zo. Eh? Dus uh, dat komt allemaal wel goed. ja, Oké, okay, tot zo. Nou, dat is vreemd. Ik hoor jou wel. Kan ik het chat opstarten? Ik hoor jou wel. God, wat is dit nou weer jongens? Nou, ik zal even muziek al een klein beetje op de achtergrond. Oké, okay, op de achtergrond. Eh... Uh, uh, Ik denk dat ik. Uh, dat, in me... dat is vreemd. Ja. Ik denk dat mijn instellingen. Uh, mijn geluid is uitgeschakeld. Want. Um... Ik, heb met... ik hoor jou niet, en ik heb net nog even een testgesprekje gedaan, ja. en daar hoorde ik uh, alles wel gewoon Wa Wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, ik ga even kijken. Heb je kijken. Ergens een stekkertje zo? weet ik veel? Nou, Kijk wacht even. even, wacht even, ik ga even, even naar de instellingen, ehm. Um. Spraak. Hoor je me nu wel? Hoor je mij nu wel, uh, Jacco? Uh, spraak. Algemeen. Uh, microfoon. Hoor je, hoor je me nu? Hoor je mij nu? Als het goed is, moet je mij nu horen. Ik heb nu alles, wat geluid betreft. Ho, helemaal niks. Wacht even. even. Laten we even uitloggen. Ik nee, wil, nee, nee, nee, nee, niet uit. uitloggen, niet uitloggen. En dan probeer het opnieuw. Hoor je me nu? Hoor je me Oei. nu? Probeer het opnieuw. Volg op mij. Volgens mij moet je me gewoon kunnen horen nu, want ik heb alles open gezet van het geluid. Nee, niet, niet weggaan. Ik hoor je wel. Wacht, ik ga het opnieuw uh, starten. Ik ga het opnieuw doen. Uh, Sky. Ja. Als het goed is, moet je me nu wel horen. Klopt dat? Ja, nu we weten. Nou, ik weet hoe het komt. Ik heb namelijk uh, mijn webcam uh, uitgezet op mijn laptop. Yeah. Uh, je kan me op geen enkele manier meer zien. Uh, ik heb alles geblokkeerd uh, waar je contact met de camera kan maken. Dus je kunnen ook niet meer, terwijl je bezig bent, stiekem kijken. Want mm -hmm. dat kan. Je kan uh, met Windows 10 kan je je camera helemaal uitschakelen. Als er een camera in je laptop zit, en bij de meeste gevallen is het ook zo. Of op je telefoon, kan je blokkeren. Maar ik heb mm -hmm. per ongeluk ook het geluid uitgezet. Dus zodoende... Nu doet het geluid er dus weer wel. <laughs> nou, welkom bij Halo Radio, zondag eh, 11 oktober 2020. Hè? Nou, Het is toch nog gelukt. Het is nu onder andere alweer 13 minuten over 8 in de avond. Ai, ai, ai, ai, ai, die Trump, die Trump. <laughs> nou, hij is wel erg snel genezen hoor. Voor mij klopt er geen bal van. Voor mij is het gewoon een toneelstukje wat hij opspeelt opvoert. Uh, Denk jij ook niet? Dat is gewoon om zogenaamd te bewijzen dat uh, corona helemaal niet zo gevaarlijk is. En als er een nee? rapper, een rapper, die heeft zich ook uh, kandidaat gesteld uh, bij de presidentsverkiezingen. En nou zeggen de democraten dat hij connecties heeft met de republikeinen, dat hij dat doet om democratische stemmen van de zwarte bevolking weg te kapen. En dat dan Trump die, eh, toch nog in de meerderheid komt. Nou, ik denk als ik een zwarte Amerikaan was, zou ik sowieso zo, zo nooit op Trump gestemd hebben. Sowieso nooit. Maar goed. Ja, ja juist, juist wel. Waarom wel? Omdat. Uh, en dan bij, ik vind, laat ik eerst zeggen dat ik Trump een ontzettende oedelul vind. Ja, dat vind dus, ik ook. Uh, maar goed, dus, dat is mijn dus, Maar als ik kijk naar, ik zag gisteren een overzicht van de stad statistieken, zeg maar. Mm -hmm. Hij heeft meer mensen uit de zwarte gemeenschap... aan een baan geholpen dan dat president ooit. Ja, dat kan wel wezen. Maar uh, kijk, die banen zijn over het algemeen... Hij heeft wel veel banen geschept. Dat is sowieso waar. Maar ja, weet je wat het is? Uh, hij heeft zijn grote mond, weet je. Hij loopt met elk land ruzie te maken. Met China, met Rusland, met Europa... Maar overal op die ruzie te maken. Alleen één ding kan ik hem nageven. Het is de eerste president die geen oorlogen voert tegen andere landen. Hij trekt ze alleen maar terug. Ja. Dat is het enige positieve. Maar voor de rest, uh, nou. Ja, nou ja, he. Het ja. ging eigenlijk totdat, uh, totdat corona begon. Maar ja, daar kan ik ook niet echt de schuld van geven dat die ziekte daar ontstaan. Is. Nee, maar, oké, okay, maar, zeg maar. Mm. Uh, maar het ging eigenlijk met de economie. staatsschuld ging terug, werkeloosheid ging omlaag. Dus er zaten best wel uh, goede kanten, maar het is zo'n lul. Ja, maar weet je wat het is? Hij probeerde ook al uh, zich een beetje terug te trekken uit de NAVO. En toen hebben ja. mensen uit zijn regering hem overgehaald: van joh, doe dat nou niet, want een veilig Europa betekent ook een veilige Amerika. En dat is ja. ook zo, want wij zijn een beetje een nou ja, bufferstaat kun je misschien niet echt noemen. Maar uh, ja, waar, waar, waar zijn in ongeveer een beetje het slagveld tussen Oost en West? Want als de oorlog komt, dan vechten ze het echt niet op eigen grondgebied uit. Maar op Europees grondgebied. Dus waar vallen dan de meeste slachtoffers met een derde wereldoorlog? In Europa dus. En ik vind dat Europa een eigen leger moet hebben. Uh, los van de NATO. Mm. En, uh, en meer een beetje een... Uh, ik zou liever zien dat Europa zowel vrienden is met de Russen als met Amerika. Om een beetje de boel te sussen, zeg maar. Europa moet een rol hebben in de wereld. Niet om machtspolitiek, maar om conflicten te sussen. En dat is de taak van Europa, vind ik. Daar hebben we heel wat goed te maken in de, van de afgelopen eeuwen wat we allemaal hebben uitgevroten. Niet alleen Nederland, maar heel Europa. En uh, we moeten juist trachten om conflicten in de wereld. Uh, proberen tot een einde te brengen. op een vreedzame manier, weliswaar. Maar goed, wie ben ik? Wie ben ik? Jee. <laughs> yeah. En hebben ze in een voorstad in Parijs. ook nog uh, jongeren, uh, die hebben 40 man aan jongeren. De politiebureau bestookt met zwaar vuurwerk en ze vermoeden dat het een wraakactie is omdat uh, ja, er wordt veel drugs verhandeld. Er is een scooter uh, scooterrijder doodgereden uh, waar de politie bij betrokken was en ze vermoeden dat het een wraakactie is. Ja, ja, nou, ik ben blij dat ik niet in Parijs woon, zeg. Tjonge, kijk, Parijs is groot, hoor. Je zal best wel stukken hebben in Parijs waar het wel rustig is. Want het is een enorme grote stad. En het is niet alleen een stad, het is ook een soort district, hè. Zoals je de Amstellanden hebt, Rijnmondgebied, Haaglanden. Het is niet alleen Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, hè. Het is ook de omgeving, eh, die zeg maar een beetje een... Um, voor staartje is bijvoorbeeld, hè. Ja, voor, voor die Parijs daar hebben ze ook een naam voor. Ik ben het echt ja. Uh, ja, ik weet niet zo gauw hoe dat heet. Maar uh, het zijn gewoon, uh, ik kan het vergelijken met als je Den Haag hebt. je uh, Bijvoorbeeld Delft en uh, Rijswijk, Zoetermeer, dat zijn een uh, Haaglanden. of vallen ze niet onder het bestuur van Den Haag. Het is gewoon een soort re regio, zeg maar, uh, net als de Randstad... Dat is Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, dat is de randstad. En uh, Zuid-Hogenbos, ja. Die heb je dan weer uh, al die, uh, die, die dorpen en steden, de Romein-die een beetje overschaduwd worden. Weet je. En dan heb je met Groningen ook. Uh, en Apeldoorn heb je ook. Uh, Zwolle en uh, Epen die in de buurt liggen, die vallen dan zeg maar, onder het district ja. Apeldoorn. Hey. Oh, ik is het? Ja. Arabdoncimenten. He? Arabdoncimenten. Oh, Arabdoncimenten, ja ja. Ja, in, in Parijs, ja, Frankrijk. Ja. ja, want al die landen in Europa, het, het zijn allemaal Verenigd eh, Koninkrijkjes, allemaal, zeg maar. Want Duitsland heeft 16 eh, deelstaten, België heeft er eh, drie of vier. Je hebt uh, Brussel, uh, uh, district Brussel, dat is ook een deelstaat. Vlaanderen is een deelstaat. Wallonië, en dan heb je ook nog een Duitsstalig gedeelte, een heel klein stukje. Ergens in de uh, oosthoek van uh, België. Er zijn vier uh, deelstaten. Zelfs de stad Brussel, uh, ja, Brussel, district ja. Brussel. Maar ja, Vlaanderen is ook weer verdeeld, want... <coughs> Je hebt een Vlaams-Brabant, je hebt een Wallonisch-Vlaanderen, uh, waar ze dan weer Frans spreken, terwijl het in Vlaanderen valt. En een stukje Nederlandstalig gebied ten noorden van Belgisch Limburg, dat valt dan weer net, uh, net onder Vlaanderen geloof ik, weet ik veel. En daar spreken ze Nederlands en een kilometer verderop, vanaf Maastricht zeg maar een kilometer verderop spreken ze weer Frans, heel apart maar, maar Parijs heeft echt no-go zones hè? waar gewoon de politie niet meer komt dat is gewoon oorlog, alle oorlogs. ja dat heb je in New York ook nee, ja. nee. Ik, er oh. staat een stuk van een vandaag van de van Afrotros zeg maar en daar er staat er in dat uh, uh, dat, uh, even kijken, uh, Ik is aan het laden, In, uh, in Nederland kennen we ze niet, staat er dan nou echt, nou ja, niet zo, maar in Parijs bestaat er nog boze voor de politie. Ja. Voorsteden van Parijs, politie niet meer. 150 stuks, 150 wijken waar geen politie meer nou, dan kunnen ze gewoon aan gang gaan. Ze hebben gewoon een, uh, ja, een, een enclave, zeg maar. Het is al raar dat de, de politie van Parijs zelfs een app ontwikkeld hebt voor mensen uh, waar de no-go-zones zijn, zodat je daar niet komt. Het staat gewoon in de Google Play en in de iTunes winkel. Van jongens, ga er niet naartoe, zeg maar. Ja. Ja, maar ik vind het raar, weet je. Ik bedoel, dat laat je toch niet zo, maar ze kunnen van alles uitvrijten wat ze maar willen daar. Vrouwen verkrachten, banken overvallen, nou die zullen geen banken zijn denk ik en dat nee, soort zaken. er zijn rijken. geen banken meer, geen winkels meer, geen ketens meer. Ah. En uh, dat ze dat zou maar laten, ik zou, ja sorry, maar als ik president was, ik zou het leger erop afsturen. Ja, maar de president is een linkse rakker. Uh, ik zou, uh, ik zou uh, het leger erop afsturen en uh, ik zou niet meteen met geweld of zo, uh, maar ik zou de rotte appels uh, uit de fruitmand uh, pikken. En die gaf ze allemaal de baai in smijten, gewoon klaar. Het is gewoon klaar met eind, die uh, wijken. Maar, maar, maar het probleem is dat die Macron die linkse dan links. En alles wat vluchteling op enigszins een kleurtje of anders heeft, is heilig. Ja, nou, weet je, kijk, dat wegkijken, daar ben ik zo klaar mee, weet je. Dat wegkijken, en of iemand nou een huidskleurtje hebt, of weet ik veel, maakt mij niet uit. Ik bedoel, het blanke tuig moet je net zo hard aanpakken. Dat is ook niet harder, misschien. Maar, ik bedoel, het, het is uh, hier in Nederland lang niet zo erg als daar, volgens mij hoor. Want uh, er, is, uh, er zijn misschien een paar buurten waar je s'avonds beter niet kan komen. Maar overdag kan je er prima voor toe voor. Je moet het alleen niet opzoeken, lijkt me. Ja, zou ik ook niet doen. Maar ik zou als ik president was, uh, en uh, ja, ik zou gewoon het leger erop afsturen. En uh, een voor rassia's houden en iedereen die uh, niks te verbergen heeft, die laten we met rust. Of die zouden we juist uit die wijken halen, juist, voor hun veiligheid. De mensen waar niks mis mee is, zou ik gewoon uit die wijken halen. En uh, onderverdelen in betere buurten. En zou ik het zo gewoon uh, een groot hek omheen bouwen... en ze komen er gewoon niet meer uit? Laat ze maar verhongeren dan. Gooi de elektriciteit, het water en het gas uh, dicht. En dan zijn we, gaan we kijken wie er langs hebt. Zo zullen ze het ook kunnen doen. Dat klinkt misschien hard dat ik dat zeg. Maar uh, er is maar één oplossing voor, uh, volgens mij. Misschien een ideetje voor uh, de heren politici. Uh, als ze daar luisteren kijk hier in Nederland is het niet nodig. Want daar is het uh, lang niet zo erg als daar... Ik hoop alleen nooit dat het ooit zo ver gaat komen hier. Ja, en hoe dat komt dat het hier... Hier gebeuren ook wel dingen, natuurlijk, Maar dat is lang niet te vergelijken met New York en met Parijs. En met meer van die steden, die grote steden daar. Dat is niet te vergelijken in Nederland. Wat dat betreft ben ik blij dat ik in Nederland woon. We mopperen wel op ons landje. Maar wat dat betreft mm. ben ik blij dat ik hier zit en niet daar. Ja, ik vind ja. het wel. Hé, hey, we, we zijn er al een keer op teruggekomen over massatoerisme en natuur. Daar zijn we de vorige week oh, op, ja, teruggeko ja. op teruggekomen. Nu weer iets. Ja. Uh, eerst uh, afgelopen week in de Stentor, dat is de krant die in Deventer Wolle, Apeldoorn, mm -hmm. Annen en zo uh, verschijnt. Uh, een gods. Ik word hier echt gek van. Ja. Even wachten tot het geluid weg is. Ja. Uh, een, een artikel met uh, de, uh, de boswachter van de Luna Mark. En uh, die klaagt over het massale toerisme in zijn bos. En het vervuil en het troep wat het met zich meeneemt. En daar kan hij daar kan niks aan doen, de troep. Nee, dat... Uh... En, uh, maar hij klaagt over dat er veel te veel mensen in het bos komen. Dat het allemaal veel te massaal wordt. En wat schetst mij verbazing vandaag. Ik had, al gedacht dat, ik had al gezien dat ze ermee bezig waren. Maar ik zag het nu, nu het bijna klaar is. Ja, weet je wat ik vind hè? We zijn een gigantische parkeerplaats aan het bouwen. Ja, maar maar dat moeten ze juist niet doen. Ze moeten juist uh, zo min mogelijk parkeerplaatsen. zorgen dat mensen op de fiets komen of zo. Ja, maar dan heb je dus de boswachter van staatsbosbeheer ...of natuurmonumenten waar het onder valt. Die klaagt steen en been dat het veel te massaal en te druk wordt. En dan de organisatie zelf die zegt van... ...ja, maar wij, wij, wij gaan massa toerisme naar, de, naar die plek... Promoten, we gaan... Ja, maar het is alleen maar geld... maken en een extra weg erheen ook nog. En dan ja, maar dat is alleen maar geld maken, joh. Kijk, dan mag best wel wat verdiend worden... ...omdat, ja, ik snap best dat uh, geld nodig is... ...om een natuurgebied te onderhouden. Maar het gaat wel ten koste van datzelfde gebied. Met die massatoerisme. En ik vind, uh, ja, natuurbeheer... ...ja, jezus jongens... Uh, het is of-of, weet je. Het is of je beschermt de natuur. Of ja, je maakt er één grote Efteling van. En uh, nou ja, dieren die worden opgejaagd. Ja, je hebt het gezien op dat filmpje vorige week met de herten. Dat er eentje zichzelf dood tegen een boomstam uh, liep per ongeluk. Die brak zijn nek en uh, ja. En uh, die mensen die begaven zich trouwens ook buiten de paden. Hè. Moet ik er wel eventjes bij zeggen. En nog erger dan dat. Het dus waren... Natuurfotografen. Dus het waren geen onbenullen. Dat zijn mensen die donders goed weten waar je wel en niet mag komen. Nou, ik zal je uh, dit vertellen. Ik vind gewoon dat er veel meer uh, boswachters komen. Veel, veel meer. Als ze dan eens noods uh, laten politie surveilleren. Desnoods. En ik vind gewoon uh, dat mensen een vergunning moeten hebben om foto's te mogen maken. Of het nou professionals zijn of amateurs. Een vergunning, het hoeft niet veel geld te kosten. Het moet wel, wel leuk blijven. En hij uh, bepaalde plekken aan waar het wel mag en waar het niet mag. En dat kan heel makkelijk met een appie. En als uh, mensen zich toch uh, in verboden uh, gebied begeven, dan moet je ze flink beboeten. Of desnoods gevangenisstraf. Mm. Ja, vind ik ook wel. Kijk, ja, uh, en doe het in groep vorm, wat ik vorige week al zei: gewoon een, een soort excursie met uh, zeg maar, hoog zes man, zes, zeven man. En uh, in kleine groepjes en een onmature nieuw groepje met een vaste route. Dat die dieren zo min mogelijk uh, uh, last hebben van de bezoekers. En uh, het hoeft ook niet veel te kosten, al geven ze maar 5 euro voor twee uurtjes uh, excursie. We hebben ook eens een keer een excursie gehad, begin jaren tachtig van mijn werk, in uh, Duinruil Dan liepen we zelfs vlakbij uh, de schietbaan van het leger, van de landmacht. Dan hoorde je gewoon uh, de mitrailleur hoorde je hier en daar. Ja, en daar waren we dan wel onder begeleiding. Maar loop je er een jeintje rond, je weet, uh, je weet niet wat wat is. En uh, ja, als je toevallig op de verkeerde plek bent, zou er wel eens een verdwaalde kogel uh, je kennen raken. Ja. En dat is natuurlijk minder fraai. Ja, nou, ik moet zeggen dat uh, uh, uh, Hoofdbureau en Radio Kootwijk en zo, dat ligt allemaal heel dicht, op, uh, ja, bijna praktisch tegen de haskamp. En de Haskamp, dat is de plek waar Defensie schietoefening houdt. Natuurlijk in andere plekken in Nederland, maar de Haskamp staat bekend als echt een schietterrein, uh, zeg maar. En, uh, dat, de Haskamp is echt helemaal omgeven met hoge hekken en overal borden. En, en, en zeg maar. Ja, dat, uh, daar is wat voor te zeggen, hè. Dus ja, ik weet het niet. Wat denk je, gaat die lockdown erger worden? Gaan ze maatregelen nemen? Nou, ik denk het wel hoor. Ik denk wel dat ze uh, het gaan aanpakken, want het kan natuurlijk ook niet langer zo hè. Ja, ik, ik ben bang dat ze echt... Uh... Ja, ik ben echt bang dat ze gewoon echt hele strenge maatregelen gaan... Uh gaan doen zeg maar. Ja, want uh, ik merk om mij me heen ook, hoor, dat uh, er zijn wel mensen die de rekening houden. Ik merk ook uh, als ik bij de supermarkt kom dat mensen, als je zeg maar van gangpad verandert, dat komt er iemand aanlopen die neemt ineens, die blijft staan en uh, een beetje verschrikt, of ze gaan om je heen lopen, maar er zijn de dus zat die schuren gewoon langs je heen, die hebben we gaan manen om, en vooral die, die avondwinkeltjes. Dat valt me ook op. dat uh, ja, ze, ze hebben wel uh, hun maatregelen met pijlen, dat je maar één richting op mag. Maar er zijn er zat die gewoon uh, langs je heen schuren en uh, zo'n klein winkeltje met, uh, met zes, zeven man. Dat gaat gewoon niet. Laat er gewoon twee binnen. En als die twee weer naar buiten gaan, dan mag de volgende weer naar binnen. Zet een mannetje bij de deur die erop let. Maar bij Albert Heijn, bij mij in de buurt, dat deden ze het in het begin wel. Er stond er een beveiliger. En zodra er uh, een paar mensen uitkwamen, dan kwam die, wenkte die van kom maar. Dan liet die weer twee mensen in. Maar dat gebeurt ook niet meer. Maar ja, misschien maandag dat ze dat dan weer wel gaan doen. Maar dat hadden ze gewoon zo'n tijdje moeten houden. Maar ik denk ook dat het door de vakanties komt hoor. Dat uh, mensen, uh, en, ja, en dat die scholen weer open zijn gegaan. Dat daardoor die lockdown... Uh, weer van toepassing wordt, want ja, die besmettingen eh, nemen niet zomaar toe. Ja. En dan heb je van die gasten, ze hebben we hier weer op het plein bij het binnenhof ook alweer lopen demonstreren, tegen die maatregelen. Hoe naïef kan je wezen, jongens? En dan zeggen ze, zo, ja, er gaan meer mensen dood aan gewone griep dan aan corona. Maar mensen vergeten dat tot bovenop de gewone griepgevallen zoveel duizenden mensen besmet worden. Dus het zijn er altijd al meer dan normaal. Als je totaal plaatsen zou nemen. En daar staan mensen niet bij stil. Het is een serieus probleem. En dat mensen wegkijken. En niet in willen geloven. Ja, dan uh, prima. En dat mag van mij allemaal. Maar gaat niet een ander die het wel serieus neemt. Uh, dan toch expres in de buurt. Uh, binnen die anderhalve meter. Dan vind ik anderhalve meter eigenlijk nog veel te kort. Want ik denk als je hard niest. Dan komt het wel 6, 7 meter ver hoor. Nou, weet je wat ik een probleem, een probleem mee heb? Kijk, ik vind iedereen, als, als je, iedereen mag een eigen mening en een eigen opinie hebben, en als jij zegt van, ik vind het allemaal onzin, ik doe er niet mee, prima, maar val mij niet lastig met je mening. Nou, dat vind ik ook. En, uh, ja, ik bedoel, ik heb zoiets van, weet je, ik moet ook naar mijn moeder toe in, de, ja, de, in het verzorgingsthuis hè. Daar wil, daar wil ik ook heen kunnen blijven gaan, dus ik doe alles super ja, superveilig. Ja, ja. Ik doe alles veilig. En uh, een hoop mensen kijken niet verder dan hun eigen neus. Dat is denk ik ook het probleemste. Uh, ik doe wat ik wil en ik kan wat ik wil. Ja mensen, ja mensen zijn naïef. Hè. Denken denk alleen maar aan zichzelf. Dus sommige mensen. Gelukkig is drie kwart van de bevolking neemt het wel serieus. En uh, op mijn werk wordt daar best wel op gelet hoor. Ik bedoel uh, als ze zien dat ze te dicht op elkaar staan. Dan zeggen ze daar best wel wat van. En er zijn ook mensen, ja, je doet het ook wel eens onmoedwillig. hè. Dat je, dan moet je bijvoorbeeld de lijst invullen en dan, nou, ja, hallo, even, even afstand houden, jongens. Dan wordt het bij ons wel opgelet. Ja, bij ons niet zo eigenlijk. Ik, weet, ik, ik, ik vind dat bij ons in het bedrijf, daar hangt echt een, een beetje een macho-cultuur, zeg maar. En daar ben je al gauw een mietje van wat je als je moeilijk erover doet. Ja, maar ja, ik zou, <coughs> ja... Ik zou gewoon zeggen, joh, niet goed, ga maar naar huis, onbetaald verlof. Maar moest je kijken hoe gauw ze bijdraaien. Ja. Nou ja, kijk, dat moet van hoger af komen. En als hoger af ook lax is en ook rare dingen doet, bijvoorbeeld iemand die uh, belt van, joh, niet lekker. Ja, je valt even weg. Dus als iemand opbelt en die zegt van uh, ik voel me niet zo lekker, dan is het niet van blijf maar thuis en ga het laatje testen eventueel, maar dan is het van ja, moest luisteren, ik heb bijna personeel, bla bla bla, je moet wel komen. Ja, ja het werk moet natuurlijk doorkend gaan, maar ja, op een gegeven moment, uh, ja, als je een lockdown uh, te heftig hoort, ja, ze willen natuurlijk ook niet dat uh, de winkels allemaal gaan sluiten ze willen wel uh, de, uh, uh, de koopavonden tijdelijk afschaffen en de koopzondagen nou heb ik altijd al gevonden die koopzondagen slaan echt nergens op want toen uh, ongeveer midden jaren 90 uh, kwam de, kon je dan langer winkelen tot 8 uur s'avonds eerst was het tot 8 uur toen werd het 9 uur en nu is het tot 10 uur en elke dag, hè, zelfs zondag, zijn ze tot tien uur open bij Albert Heijn. Hè. noem maar even een zaai Je hebt ook de Jumbo en de, en de Dirk van der Broek. En wie hebben we nog meer? De Hoogvliet. Eh, er zijn zaken die zijn gewoon tot tien uur s'avonds open op zondag notabene. Maar ik zeg gewoon, schaf die hele koopzondag af. En eh, winkels tot acht uur open s'avonds, prima. Maar na acht uur gewoon alles dicht. Wat winkels betreft. Ik vind het zulke onzin. Kijk die avondwinkeltjes. Die, zijn, die gaan pas twaalf uur middags open. Kijk dat die dan tot tien uur open zijn. Of tot elf uur zeg ik. Nou ja, zo Maar ik zou gewoon één lijn trekken. Alle winkels of het avondwinkels zijn of niet. Supermarkten. Gewone winkels. Om negen uur open. En om acht uur dicht. Allemaal. En geen onderscheid. En op zondag alles pot dicht. Alleen de horeca. Ja, de horeca is ook een probleem nou, natuurlijk, maar ook buiten de corona vind ik gewoon winkels van maandag tot en met uh, vrijdag van 9 uur s'avonds tot 8 uur s'avonds open en uh, zondags dicht. Gewoon dicht, alleen uh, ja, ik vind, uh, het, toen draaide de economie toch ook goed, wat, wat is het allemaal... Ik weet nog in de jaren negentig hadden ze het over een 24 uurseconomie en flexibel werken. Dat je niet meer een vaste baan hebt. Nou, dan zijn ze er toch wel op teruggekomen hoor, met dat flexwerk. Dat je beter een vaste betrekking kan hebben, want dat geeft mensen zekerheid. En als je maar een jaarcontract krijgt en elk jaar wordt weer dat contract een jaar verlengd of niet. Je leeft constant die laatste maanden in onzekerheid zonder denken van wat moet ik nou doen. Moet ik nou verder solliciteren. Of zou ik het maar afwachten, want als je gaat afwachten en je contract wordt niet verlengd, dan ben je de lul, daar sta je. En zeker als je wat ouder bent, dat ze je niet zo gauw meer nemen, want het is niet zozeer dat ze je te oud vinden, maar ze vinden je gewoon te duur. Dat is het ja. hele probleem met dit systeem. Ja, ja ik, hoorde van, ik hoorde vanmiddag nog iets over uh, van ja, er zijn dan zogenaamd veel meer mensen aan het werk. Maar dat is dan wel met nul uren contracten, dus die mensen die krijgen het horen van ja, morgen mag je twee uurtjes komen, vrijdag mag je drie uurtjes komen. Ja, ja dat is natuurlijk ook uh, balen. Ja, maar dat telt dus als een baan, hè? Ja, ja. Dus dan zeggen ze van ja, mensen hebben Maar dan hebben ze baan. ook onregelmatige inkomsten. Ja, heel onregelmatig maar... Ja, maar dan kan je toch, hoe moet je daarvan leven dan te huren? Zijn nog zo uh, duur, hè? laat ja, geef dat ruim de helft van de bevolking in een uh, huurhuis zit. Hè? En dat niet alleen als niet hypotheek hebben. Stel dat je een hele hoge hypotheek hebt, dan ben je gewoon de lul. Want daar zit je. Nou, hoe betaal je, hoe betaal je dat? En het gaat allemaal door, de, de gezondheidszorg, uh, die verzekering, zorgverzekering... Um, de boodschappen, het gaat allemaal door. Kinderen die naar school moeten, die moeten ook gekleed. Ja, kost allemaal geld. En dan kan je niet de ene keer 1200 euro vangen en de andere keer maar 600. Dus dat gaat gewoon niet. Dan moeten de mensen weer de eindjes aan elkaar knopen. Hm. Heel bizar. Ja, ik weet van, van jongens in waar ik werk, van, zeg maar, die krijgen gewoon... Uh... Uh, uh, zeg maar, die komen dan bijvoorbeeld. En dan krijgen ze aan het eind van de dag: krijgen ze door van. Nou, uh, dan mag je op die, die tijden komen, en dan mag je op die tijden komen, en die, de rest wordt aangevuld met een uitkering, geloof ik. Ja, nou ja. <laughs> Daarom ben ik op zich wel. Uh... Misschien een voor... basisinkomen, misschien een. Uh... nou in ieder geval een universeel basisinkomen, zeg maar. Basisinkomen, ja. Ja, dat we allemaal gewoon, zeg maar, gewoon uh, 1000 euro in de maand krijgen. Zeg maar, wat even, bedrag. En dat we dan zelf kunnen uitmaken van, ja. Ja, ik bedoel, uh, ze hebben het wel ergens geprobeerd, ergens in Scandinavië, geloof ik. Ja, dan zou ze dat geen succes was. Ja, ik weet het niet hoor, maar ja. Kijk, uh, ja, als je alle uitkeringen zou afschaffen, de huidige uitkeringen. En ze zeggen, iedereen krijgt een basisinkomen waar je nog net van kan leven. Hoef je misschien maar halve dagen rond te komen. En dan schep je weer heel veel banen mee, lijkt me. Ja. Ja. Ja, ik, ik, ik zit te denken van. Uh, kijk, het moet natuurlijk opgehoest worden, hè, dat basisinkomen. Dus hoe ga je dat doen? Het is leuk en aardig. Maar ik bedoel, kijk, uh, ik denk dat. Eh. Uh, uh... hey. wat een kut, Gary. Dat moet ik echt wat aan gaan doen, want zo trek ik het niet meer. Jezus. Uh, zit je via wifi of heb je een kabeltje aan je? Ja, dat maakt geen fuck uit, ja. ik heb het alleen met jou. Ik uh, skype met mijn vader, ik skype met wie dan ook. Het zit ergens aan jouw kant. Uh, het is altijd een gigantische tering gelaten. We moeten gewoon kijken of we er wat apparatuur tussenuit kunnen halen. Dat we rechtstreeks kunnen Want ergens wordt die storing veroorzaakt. Het lijkt wel of er een straalje eigenlijk door het huis in gaat. Uh. Want uh, ik ga eens kijken, want ik heb uh, ja, op mijn uh, modem vier... Uh, Aansluitpunten. En uh, er zijn er twee bezet. Eén uh, voor de internet. Daar uh, zit wifi op. Dat wel. Maar uh, ik kan er nog twee uh, dingen op aansluiten. En er zou eventueel uh, een kabeltje van vier meter is genoeg... dat ik die rechtstreeks op die laptop van mij aansluit. Misschien dat het probleem dan verholpen is. Ja, dan, uh, wat, wat we kunnen doen... ...is uh, als ik een keer naar je toe ga... En, ...en ik zet even Skype op mijn mobiel... ...dat we dan een gesprek kunnen starten, zeg maar... Uh, ...daar, en dat we dan kunnen achterhalen wat het is. Ja, dat moet een oorzaak zijn, ja, inderdaad. Ja, dat Want ik, ik, uh, uh, ja, ik hoor niet dat, uh, dat geluid wat jij hoort... ...maar ik hoor wel jouw stem dan... ...op uh, het moment dat jij last hebt... ...hoor ik jouw stem een beetje weggeknepen worden... Uh, en, dan, ja, en dan klinkt het weer ineens weer goed. Want ja, nu, nu, nu, nu. ik hoor in plaats van, uh, en ja. dat hoor ik echt alsof er een, een straaljager of een brom het om mijn hoofd Oké. Okay. Echt een hele harde brom ruis, zeg maar. Hmm. Dus, maar dat kun je dan horen, als ik, als ik een keer bij jou ben, dan kun je dat horen. Ja, oké. Okay. En dan moet ik binnenkort maar eens een keer op zaterdag spreken. Nou, ja, dat is prima. Nou, dat is wat we dan kunnen doen, want... Uh, maar ik heb nog een nieuwtje voor de luisteraars, dus ze het misschien op de site gelezen hebben. Ik ga het, uh, um, ik ga het eerst proefdraaien met de televisie. En dan, uh, dan wil ik ook opnames maken, dus uh, niet alleen vanuit uh, hier. Vanuit de uh, studio, zeg maar. Studiootje. <laughs> maar uh, ik wil het dan uh, gewoon op straat uh, filmen. En dan uh, ja, eens kijken of ik uh, misschien mensen kan interviewen. Gewoon luchtige onderwerpen, geen zware dingen of zo, dat ga ik niet doen. Gewoon een beetje luchtige onderwerpen. En dat ik dat dan uh, live kan streamen via YouTube uh, televisiekanaal. En, uh, en dat ik dan uh, filmpjes kan laten zien aan mensen. Nou, Kijken, hoe meer abonnees, hoe beter natuurlijk. Ik heb hem al gekoppeld aan mijn Facebook-account... En Twitter, nee, Twitter nog niet, dan moet ik nog even uitzoeken. Want ik wist mijn Twitter-account niet zozeer uit mijn hoofd. Dus dan moet ik nog even uitvogelen hoe ik dat daarbij kan koppelen. Dat, dat als ik dan de lucht in ga, dat mensen een berichtje krijgen. Dat de Aloha TV gaat uitzenden over enkele minuten. En dat mensen dan live mee kunnen kijken met wat ik allemaal ontuitspoken ben. Dat lijkt me wel leuk. En dan kunnen mensen ook chatten, hè? kunnen dan in de chat uh, reageren. En uh, ja, ik heb het gisteren geactiveerd. Het, als het goed is, moet hij nu al werken. Maar uh, ik ga het uh, van de wijk even proefdraaien. En dan ga ik vanaf zaterdag 17 oktober om 8 uur 's avonds officieel beginnen. En uh, ja, dan maak ik gewoon iets leuks van. Dus geen zware onderwerpen. Niet zoals op de radio dat we het uh, wel eens over politiek hebben, maar gewoon luchtige, leuke, gezellige dingen. En uh, ja, ik ben gewoon benieuwd weet je, hoe dat uitwerkt. Uh, misschien eens kijken of ik mensen kan strikken voor een interview, bekende mensen. We hebben in genoeg BN'ers wonen, dus kijken of ik deze mensen kan strikken voor een interviewtje van een half uurtje of zo. Het hoeft geen uur te duren, maar een half uurtje, kwartiertje. En uh, dat ik dat dan elke zaterdag uh, live gaat uitzenden. Dat lekker gaan opstaan dat mensen terug kunnen kijken. En dan uh, eens kijken hoe dat allemaal uitpakt. Ik ben, uh, ik ben heel nieuwsgierig naar, dus uh, hoe dat uitwerkt. Ja, Hoe ja. zit dat eigenlijk in, in Den Haag met regels en zo, mondkapjes en dat soort dingen? Dat weet ik niet. Ja, bedoel, de winkels mogen zelf bepalen of jij ja, je mondkapje op moet of niet. Bij de Biokorf moet je een mondkapje op. Ik ben wel sinds uh, eergisteren een mondkapje gaan dragen als ik een winkel binnenloop. Ja, Want, dat ik, ook. Uh, ik heb Van mijn werk hebben we stoffen, mondkapjes gehad, die kan je gewoon wassen. Een stuk of vier, vijf van gehad. Ik heb ook nog wegwerpdingen van die blauwe. Mm -hmm. En die blauwe die gebruik ik dan privé. En als ik dan uh, boodschappen ga doen, dan doe ik hem op. En uh, als ik thuis kom, dan staat bij mij een mooie prullenbak aan de overkant van de straat. Dan gooi ik dan dat wegwerpding in. En ja, ik heb er vijftig stuks in die dozen. Zullen er nou ondertussen misschien dertig in zitten. En op mijn werk heb ik gewoon zo'n ding Die heb ik altijd bij me. En uh, ja, die gaat dan bij mij de wasbak in. Met wat. Uh, uh, ja. Van wat er in de wasmachine gaat. Laat ik lekker intrekken. Goed in heet water. Goed uitspoelen. En laat ik een nachtje drogen. En dan. Uh, ik gebruik wel steeds een andere. Hè? Steeds weer een nieuwe. Mm -hmm. En dan heb ik weer een stel schone. Nou, en dan. Uh, zo werkt dat al. Een, alleen in mijn vrije tijd gebruik dan die wegwerpdingen. Zo duur zijn ze niet. Ik heb ze al gezien voor een tientje, vijftig stuks bij de buurt super. Dus bij de Bolcom kosten ze 6,50 euro Heb je ook vijftig stuks. Maar ja, dan moet je weer verzendkosten betalen. Dus dan ga ik liever naar de buurt super voor een tientje. Dan heb je daar vijftig. Dus ja. Dus... Ja, het is literal, het, ik weet niet hoe het zit natuurlijk, je hebt kleurcodes, dat gebied is rood en dat gebied is code oranje en ik weet niet of het dan anders is. Weet maar je voor, ja? voor Den Haag lag... is het allemaal hetzelfde, voor heel Den Haag, het is niet per wijk weer anders of zo, maar winkeliers mogen zelf bepalen of jij een mondkapje op moet, ja of nee, maar het voorzorg ja. doe ik hem gewoon op, ook al hoeft het niet. Mm. Alleen op mijn werk dragen we het alleen in de auto, als we in de auto zitten. Want we zitten dan met z'n vieren. We mogen maar vier personen in. En achterin uh, zitten drie stoelen. En voorin ook drie. Dus er kan een mooie uh, ruimte tussen. En uh, we werken wel eens met ploegjes van zes man. Dan hebben we twee auto's. Dan hoeft de chauffeur niet twee keer op en neer te rijden. En... Uh, dus ja, dat scheelt. We hebben dan geen pauze meer om tien uur. Dan moeten we, dan, we hebben wel een plas pauzetje. Dus dan is het even naar de zaak terugrijden. En, en dan een bak koffie pakken en als je naar de wc geweest bent. Die drink je op en je stapt meteen de bus weer in. En we gaan terug naar de werkplek. En de grote pauze, dan hebben we gewoon een half uur pauze. En dan nou, dragen we ook geen mondkapje. Uh, het mag wel, maar. Sommigen doen het wel en anderen weer niet, maar in de bus zo, in de wagen, allemaal een kapje op. En zodra we op de werkplek zijn, doen we hem weer af, of niet, want sommigen houden hem op. Nou, ja, prima, ik heb ja. er uh, geen probleem mee, laat ik uh, zo zeggen. Ik vind het heel nee. ja, ik vind ze doen het niet zo, maar toch, niet voor de lol in ieder geval. Dus. Nee, klopt Dat ja, het is ook zo, dus uh... Uh, ja. Nou ja, wat ik wat ik zei zeg maar, de, uh, de, de mensen die uh, moeten elkaar gewoon rust laten en gewoon niet zeggen van, uh, weet je, ik hoor, uh, heel veel mensen mooie zeggen in de, van ja in de winkel bijvoorbeeld, weet je, van, of van ja die, die uitlopen met een mondkap in de winkel of zo, dat meesten ja, maar nou, ja, goed. Uh, ja, ik ken een paar mensen, ze zijn zeer in de minderheid. Die vinden het allemaal maar onzin en zit, die zien er van die complottheorieën in. En ik kan ik me zo druk om maken. Ik vind het zulke onzin, want het is zelfs op televisie geweest over dat complotdenken. Van ja, de democraten zitten erachter en ze zijn lid van een satanische secte. En Trump die wil uh, de globalisering tegenhouden omdat uh, ze bang zijn voor een wereldregering. Nou, <laughs> trouwens, ik denk dat geen land het zou pikken als er een wereldregering uh, is. En zeker Rusland en China niet, want die zitten er echt niet op te wachten. Want die willen zelf de baas zijn over hun eigen land. Dus die gaan dat echt niet uh, tolereren hoor. Dus een beetje daar maar niet bang voor. Nee, want dat is ook allemaal onzin. Maar ja, weet je, er zijn een hoop mensen die laten zich eigenlijk helemaal gek maken. Die geloven alles wat op Facebook staat. Ja, doet, nou joh, doen, ik lach me je rot, joh. Ik lach me echt rot. Want het zijn gewoon stelletje zielenpouten vind ik. Het ja. zijn allemaal Trump-aanhangers meestal. Daarom zeg ik, ik heb, ik heb zowel met die linksextremistische idioten heb ik niks. Maar met die rechtsextremistische idioten heb ik ook niks. Ik heb met alle twee niks, want ze zijn allebei... Denken ze heel achterdochtig. Vaak zijn het hele achterdochtige mensen die overal wat achter zien. Ze wantrouwen iedereen. Nou, dan ben je zelf ook niet betrouwbaar dan als je het zo goed weet. Die kennen zichzelf zo goed dat ze denken dat de anderen ook zo zijn. Dus deze mensen zijn zelf niet te vertrouwen. Daar zal ik ook nooit geld aan uitlenen of iets in vertrouwen vertellen. Want mensen die zo denken, die vertrouw ik zelfs niet. Ik vertrouw alleen mensen die vertrouwen in anderen hebben. En mensen die overal maar wat achterzoeken, die moet je buiten de deur houden. Vind ik. Ja, vind ik ook. En, uh, maar ik, ik ben wel benieuwd wat er eigenlijk in die wet staat. Ja, ik, ik weet niet wanneer ze dat gaan doen. Of ze dan morgen gaan besluiten of Soms Elke keer weer op Of Waarom kan dat dan niet gewoon uh, gelijk al, weet je wel. Ze zeggen vanavond... Uh, ja Rutte die is vandaag in overleg geweest in het Catshuis. Ik zag hem op televisie bij RTL, zag hem op zijn rijden In zijn burgerkleding. En uh, ze zijn in overleg, maar waarom komen ze er niet morgen mee? Waarom moeten ze nou wachten weer tot dienstel? Dat snap ik allemaal niet. Ja, ik, ik, ik, ik heb ook zoiets van, waarom zetten ze niet gewoon uh, in alle kranten één grote pagina met wat erin staat. Ja, dat, dat zou, zou kunnen doen inderdaad. Want je hebt niet ontzettend veel complotgekken die zeggen van, ja de politie komt bij je binnen en die neemt gewoon iemand mee en die, die bergen ze op in, ergens, omdat hij niet aan de regels houdt. Ja, maar dat zijn dan, kijk, dat zijn weet je altijd ze komen met plannen die nog niet eens door de Kamer zijn. Want het moet eerst nog allemaal goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. Dan, uh, dan moet het nog door de Eerste Kamer en als die akkoord gaat, dan gaat het pas door. En er zijn al van binnen uh, de regering ook kritische geluiden hoor, zowel van links als van rechts, die ook zeggen van, nou ja, politieinval gaat wel heel erg ver, dat ze in je computer mogen kijken en zo, dat mag alleen maar... Als jij verdacht wordt van criminele activiteiten of terroristische motieven of weet ik veel wat, dan mag het wel. En dan moeten ze ook nog eens een keertje toestemming hebben van de officier van justitie. Ja, misschien moeten we allemaal bidden. Wat zeg je? Ik zeg, misschien moeten we allemaal gaan bidden. Nou, of dat helpt zeg. <laughs> ja, ja. Je moet eens een keer kijken naar die website van mij op uh, aloeradio.nl En dan, uh, er staat uh, van um, overige pagina's, uh, kijk je dan... Uh, nou, Erik von Dieningen, de goden waren astronauten en daar staat een heleboel zaken over goden vroeger, de vroegere goden. En je weet in de Bijbel en, en al die andere oude boeken die je vroeger allemaal had over vliegende wezens, uh, over vliegende voertuigen, dat het waarschijnlijk hoogstwaarschijnlijk wel eens uh, ufo's kunnen zijn of uh, aliens en uh, vandaar de titel, uh, vroeger had hij een boek dat heet waren de goden astronauten en nu noemt hij het uh, de goden zijn astronauten en ja dat is heel, heel interessant dat gaat ook over de maya's en over de oude Egyptenaren en zo en uh, ja, dat technieken, die moderne technieken, uh, niks uh, nieuws zijn, dat het allemaal van buitenaardse invloeden zijn. En mensen daar heel veel van hebben geleerd. Er zijn ook mensen die geloven daar niet in. Maar ja, er zit wel iets in waarvan je denkt, nou, dat zou best wel zwaar kunnen zijn. Want wie zegt dat de aarde de enige planeet is waar leven is, intelligent leven. We hebben miljarden planeten en miljarden zonnestelsels. Waarom zouden wij de enige zijn? Ja, nou, het hoeft ook niet expliciet op ons te lijken. Nee, precies. Ben je aan het appen? Iemand zit met de appen, ja. En het, uh, het is nogal een moeilijk onderwerp. Maar uh, nee, nee, weet je, uh, ik heb gewoon met die, hele, uh, met die hele crisis alles en zo, als we nu gewoon allemaal even ons best doen en gewoon even relaxed en, en met rekening met elkaar houden, dan komen we hier doorheen en dan uiteindelijk komt er gewoon een virus, zeg maar, of een uh, vaccin. Ja, nou, die zal thuis wel komen. Want dit gaat nooit meer weg, denk ik. Dat is tenminste mijn idee. Dat gewoon virussen blijven altijd wel bestaan. Dus, uh, hè, of het muteert naar nou weer wat nieuws. Of, of er komt er weer een nieuwe variant bij. Dus. Uh, ja, misschien, kijk, misschien is de wereld wel overbevolkt. Hebben we veel te veel uh, uh, mensen? Hebben we veel te veel boeren? Ja, dat... Helpen we de boeren naar de kloten? Dat is het ook, hè. Ik bedoel. Uh we hebben iets van 7 miljard inwoners 1 miljard is duizend keer een miljoen, nou reken maar uit en het gaat een keertje fout natuurlijk, want uh, ja hier in het westen uh, hebben de gezinnen bestaan uit hooguit 3 à 4 personen, soms 4 of 5 maar merendeels hebben mensen met 1 of 2 kinderen en, uh, en vroeger had je weinig gezinnen, maar die waren vaak heel groot 10, 12 kinderen was heel normaal ik kom ook uit een gezin van vijf kinderen, dus zeven personen. Dus ja. En ik heb uh, zelfs familieleden die twaalf kinderen hadden. Anderen weer zeven en die weer vijf. Een enkeling, uh, die had er één kind. Maar dat is een uitzondering. Die was ook laat getrouwd. Dus ja, die had één kind. Maar die heeft er zelf wel twee op de wereld. Nee, drie. Drie op de wereld gezet. Dus ja, dat heeft het toch een klein beetje gecompenseerd. Ja, gewoon moeten accepteren, zeg maar, uh, uh, dat bij een overbevolking, en uh, ja, ja, er komt een bepaalde bij. bij Weet je wat het is? Kijk, dat heb je met dieren ook, hè. Als je, als je een overpopulatie hebt van een bepaald uh, diersoort, dan, uh, dan gaan ze ook dood aan ziektes, of ze eten elkaar op. Mm -hmm. Ja, uh, maar ik denk dat ook al die, natuurlijk, al die gigantische veestapels, dat zijn ook broeienesten, En dan hebben we het hier misschien in Nederland nog redelijk goed voor elkaar, weet ik niet hoor, maar zou kunnen. Maar denk eens aan Tsjechië, Polen, India, Pakistan, China. Ja, en de Verenigde Staten, Canada. Ja, dat is gigantisch hoor, dat is echt van een omvang. Echt uh, boerderijen met, met 6000 koeien of zo. Ja, dat is. Uh, ja, dat is het, hè. En ik heb ook gehoord dat 1 kilo vlees uh, duizenden liters water uh, kost. Ja, en we hebben, zo, uh, we hebben al tekort aan water en dat tekort gaat alleen maar oplopen. En er wordt ook veel meer vlees gegeten dan uh, 20 jaar geleden, zeg maar omdat het ook geen flikker meer kost. Ja, want ik vroeger een biefstukje, een goede biefstuk. was best duur in die uh, jaren tachtig of zo. Nou, nou heb je voor een paar euro heb je al een behoorlijk een ding op je bord liggen. Nou, dat, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat, dat denk ik zo, man. wat is dit, uh, weet je. Ik, ik, ik ben wel gek op uh, schnitzels, weet je. Als je in ja. Duitsland komt, echt waar, als je, als je een leerlijke schnitzel wil eten. Moet ze naar Duitsland of Oostenrijk gaan? Dat is lekker, jongen. Nou, je eet je vingers daarbij op. Een wiener schnitzel. Ja, he, ja vind ik wel, uh, Vind ik ook wel lekker. En inderdaad, ik ben wel eens in Duitsland geweest. Dan krijg je echt uh, zo'n grote wagenwiel verkrenkt. Uh, echt gigantisch, dat je halverwege denken van oh moet ik dit nog opeten? Nou ja, bij ja, uh, mij gaat het wel op hoor. <laughs> dus eh, uh, hé, hey, maar ik ga hangen. Uh, we spreken een keer af dat ik op een zaterdag eens even, dat we eens even gaan kijken of we dit beter kunnen ja, doen. ja? is prima, is goed. Dan doen we dat. Oké, okay, hé, hey, groetjes. Hé, hey, ja, ja, ook groetjes goed. en bedankt, hoi hoi. Fijne week. Hey, ook fijne week. Oké, okay, luisteraarsjes, dat was Jacco, onze vriend Jacco uit uh, Gelderland. En uh, dit was de podcast, We nou, ga er ook een eind aan draaien jongens. Het is nu weer drie minuten over negen, zondagavond 11 oktober 2020. Ik ben Aloha Jaap en uh, je luistert naar aloharadio.nl. Je kan ook naar radio.org maar die zijn aan elkaar gekoppeld dus je, je komt er wel uit hè. vanaf uh, volgende week zaterdag 17 oktober uh, gaan we via YouTube uh, live uh, televisie uitzenden en we kijken hoe het loopt het is nog in de testfase uh, en als alles uh, naar wens loopt dan gaan we officieel uitzenden vanaf uh, november gaan we het officieel doen dus ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer doei mm -hmm.